Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Gaza zijn de eerste vrachtwagens met noodhulp gearriveerd. Hulporganisaties hebben de goederen op aangewezen plekken in ontvangst genomen. Het gaat om 90 vrachtwagens met onder meer meel, babyvoeding, medicijnen en brandstof. Bijna drie maanden hield Israël alle noodhulp tegen, maar onder internationale druk gaf het land maandag toestemming om goederen het gebied in te laten. Het is de bedoeling dat de goederen die vandaag zijn binnengereden zo snel mogelijk bij de Gazanen terechtkomen. Zowel coalitie als oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben teleurgesteld gereageerd op de stikstofplannen van het kabinet. Veel partijen zoals VVD, NSC en GroenLinks-PVDA vinden de kabinetsplannen niet goed genoeg... en willen dat het kabinet rond de zomer met betere plannen komt. Alleen de BBB is positief omdat er volgens die partij eindelijk een koerswijziging is. In de plannen van het kabinet staat dat de ondergrens voor de uitstoot van stikstof verhoogd wordt... en dat er ruim 2 miljard komt voor het vrijwillig stoppen of verplaatsen van boeren. Het asielzoekerscentrum in Budel gaat dicht. Het AZC zit nu op het terrein van defensie... die de locatie zelf weer wil gaan gebruiken... vanwege de toegenomen dreiging en internationale veiligheid. Het AZC in Budel sluit over drie jaar. Het ministerie van Asiel gaat op zoek naar andere opvanglocaties. Jumbo is niet verplicht om per direct meer bier in te kopen bij Heineken. De bierbrouwer had een kort geding aangespannen tegen de supermarkt... dat hij minder bier aankoopt van het merk... Daarmee zou Jumbo zich niet houden aan een overeenkomst tussen de bedrijven. De rechtbank oordeelde dat Heineken om de tafel moet met Everest, een bedrijf dat onderhandelt voor de supermarkt. De bierbrouwer komt mogelijk wel in aanmerking voor een schadevergoeding. Het weer, buitjes trekken over het land, vooral in de noordelijke helft, later in de avond meer buien. Ook morgen vallen eerst buien, later op de dag wordt het droog en breekt ook de zon door. Het wordt 13 of 14 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vooral nog vertraging bij Amsterdam. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen heb je tussen uh, Pattenverdorp en Amsterdam-Zuidoosten... 20 minuten vertraging. A10, de A10-West richting de A10-Zuid tussen Amsterdam-West en Knoop het Amstel... doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.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 We moeten wat uh, dingen gebruiken. En uh, die staan ook heel subtiel in beeld hè, tegenwoordig. Dus uh, wat dat er gaat, niet zeuren. Want het is niet uitgelegd hoe we ze moeten gebruiken. Als we ze maar gebruiken. Welkom in uh, uur nummer twee. En dat is uh, met The Sign of Leo. En die Sign of Leo die klinkt weer echt als The Sign of Leo. En het is eigenlijk maar een eenmans uh, verhaal. Want uh, tegenwoordig is het Martin Erich beter bekend als Martin Postmaar... want dat is zijn echte naam... Uh, brengt hij dit werk uit. Uh, tell me! Nou, uh, we zijn ook op uh, Jijbuis. Dat uh, was al meteen al duidelijk uh, te merken net. Um, want in de studio en binnen een jaar is zij weer terug. Hielien. Maar Hielien, uh, goedenavond overigens. Goedenavond, Jaap. Ja, want um, vorige keer had je één gitarist... maar nu heb je twee... Bandleden meegenomen. in ja. drummert. Een drummert. Gitarist. En een gitarist. En de bassist die, uh, is wegens medische redenen niet aangehaakt ja. vandaag. Maar ja, ja. Dat is jammer. Hij wordt gemist, maar in, in, in Mind. In de Mind is, in mind is, is hij er gewoon. Dat is Arthur, die is ja. er niet bij. Ja. Maar Casper, uh, die uh, rechts van jou ziet, die is er wel. Ja. En Jasper. Wel leuk, Casper en Jasper. Een ja. komisch duo. Uh, nou ja, nou een komisch duo is. Uh, Laten we dat maar meteen ook meteen vragen. Ben jij komisch Jasper? Of zeker uh, niet. Zeker niet. Serieus? Ben je echt serieus een serieus ingestelde uh, jongen? Nou, dat is niet aan mij om te oordelen toch? Nee. Dus dat laat je liever aan anderen over. Ja, dat uh, ligt een beetje aan de situatie. Oké. Okay. En Casper, de, de gitarist. Hallo Casper. Ja. Ja. De grappen en grollen komen van Casper, nee, over het algemeen niet. <laughs> algemeen <Nee>. niet. <laughs> tijd. Is, uh, als jullie uh, aan het repeteren zijn, wie is de gangmaker dan in, uh, in dat opzicht? Toch wel Helien? Dat is Helien, hè. Ja. Ja. Uh, um, ja, wat is speciaal om met Helien te spelen? Ik begin met jou, Casper. Nou, ze heeft wel heel veel energie en enthousiasme. Mm. Dus dat uh, maakt het wel speciaal. Dat is het eerste wat in me opkomt, ja. En hoe zit het uh, met jou? Als drummer zijn we, Jasper? Um, ik denk dat het een beetje een samenspel is van ja. Dus uh. Hoe ben jij uh, erbij gekomen dan? <coughs> Heeft het uh. aan jou gevraagd? Of hoe, uh, hoe is het? Nou, gemaakt? dat is best wel komisch. Toch kom? Toch toch wel komisch. Dat is via de Facebook muzikantenbank gegaan. Ja. Place, dus, Facebook muzikant ja. bestaat dat nog? Ja, ja, dat bestaat nog blijkbaar. Ja. En, uh, ik zat er een beetje op als, uh, nou ja, wie weet komt er wat uit. En uh, Helene ook. en uh, Heel vaak tref je niks, maar uh, soms wel. Ja. Dus dit was een uh, aardig uh, verhaal eigenlijk. Uh, door iets wat bijna aan de vergetelheid. Want tegenwoordig, exact. iedereen dumpt alles wat met om even in Roy de Smet termen te spreken. Big tech bozo's. Ja, vind ik ja. ook. Nou ja, en vind nog, maar, vind nog maar een 18-jarige die op Facebook zit. Hè? Ja. Die zijn er ook. Ja, ja. Dat, dat vind ik dan weer wel heel verband. Ja. Want tegenwoordig uh, zitten ze op Instagram uh, tegenwoordig. TikTok, ja. TikTok zeker. zeker. zeker. Hé, hey, Thomas, TikTok. <laughs> belangrijk. Ja. Want tegenwoordig zitten we ook wij op TikTok. Oh. Dus ik moet even een dansje doen. En dan uh, <laughs> sta, ik weer, uh, sta ik ook weer op TikTok. <laughs> um, oh. Goed. Uh, maar uh, Jelien, jij... Uh, Doet natuurlijk heel veel, want uh, je hebt iets gedaan met uh, bedroom en living room. Of living room en bedroom. Hoe zit ja, dus, dat ook alweer? Okay, uh, dus, nou, mijn eerste album is The Bedroom Session. Dat was hem. Ja, uh, en daar komt nu een tweede deel uit. En dat wordt de Living Room Session. Ja. Ja. Uh, wat is het verschil? Uh, bij het ene is het schemelampje aan. En uh, bij het andere is het schemelampje uit. Nou, bij de ene ben je. Uh, is, is, is, het is meer een intiem album. Dus meer zit en luister. En uh, gewoon hele persoonlijke verhalen. Dus dat uh -huh. is de bedroom session. Want daar doe je het vaak heel persoonlijk. Ja. Is allemaal heel persoonlijk. En bij de living room session is het wel echt de bedoeling dat er ook naakt wordt gedanst in de huiskamer. Dus. Zeg maar, het, het, is, het contrast is van rustig naar up tempo. Uh, um. Dus dit moet geen living room session gaan worden. Nou, hè, tot op zekere hoogte. <lacht> <lacht> nou. Laten we het naakt maar achterwege. Ja, maar. laat mij ook voor, Dan heb ik zeker iemand in mijn nek hangen en zegt de volgende ah. week: van geen uitzending, vriend. Dus uh, ja, dat weet je niet natuurlijk ja. met dit soort dingen. Nee, maar dat is een beetje het verhaal erachter. Dus ik ja. wil een rustig album waar je echt. De kamermuziek hebt en een, een wat voller album, drukker album. Mm -hmm. Die je ook echt daadwerkelijk in popzalen en in, uh, op festivals kan plaatsen. Ja hoe staat het er mee met. Uh... De opnames zijn klaar. Ja. Het uh, is nu in de mix. En uh, de eerste release is als het goed is op 9 augustus. Dan, uh, want we hebben het over living room sessions... dan heb jij ook nog iets met P60 ja. in Amstelveen. Gaat daar ook nog iets daarmee gebeuren? Of, uh, Voorlopig is dat een... staat dat nog niet op de agenda. Ik denk dat dat pas na de zomer gaat zijn weer. Uh, de line-up is wel al rond. Hmm. Dus dat is, uh, dat is wel een ding wat zeker is. Alleen het, uh, communicatie is een dingetje. Dat is een dingetje? Ja, weet je, soms dan uh, verwatert dat een beetje. En dan af en toe moet je weer even erachteraan. Een beetje dan. reactiveren. Weet je ja. Dat, met de ja, maar ja, goed, hè, zo gaat ja, het Het is een beetje vergelijkbaar uh, wat uh, in Slachthuis Haalem... ...de tegenwoordig zich afspeelt, Eén keer in de maand. Ik weet niet of je daarvan gehoord hebt. Van Sam Sexton... Ja. Heeft, een mooie, heeft ze mooi gejat van me. Ja, heeft, ze dat... heeft ze mooi gejat van me, oh, lekker. Dat me, ja. zal ik even tegen Sam zeggen als ik de volgende keer ben. Want dan, uh, ja, want zij nog mocht een keertje op de Yelene Living Room sessie ja, spelen. Dat waar, ja, En echt een paar maanden later kwam er. Yelene hey, leuk sound. concept, dus ja. Dat is een leuk concept. Ja, nee, nee, nee, is een eer naar mij toe. Ja, bedoel, nou ja. Goed, compliment. Uh, zou het, <coughs> Sam, als je zit te luisteren, vraag Yelene <laughs> even voor jou op een middag. Dan kom ik ook, <laughs> ook kijken. Dus dan, uh, dan weet ik dat ook weer. <laughs> Ik ben een regelmatig bezoeker van uh, de Sexton stand. Ja, dus dat is lekker in de buurt voor jou. Dat, dat is één. En twee, ik uh, vind het uh, slachterhuis op het zondagmiddag ja. dat vind ik een uh, fijn een gevoel. Mooie plek, dus ja. het is echt een, uh, het is een beetje een tweede huiskamer. Ik vind het ook shit dat het er nu de komende tijd niet is. Ze hebben sinds uh, maart uh, is het... Uh, is het afgelopen, ja. Dan moeten oh. we... Nou, april ja, het is, is het. Stoppen, hè? Ja, april, je, ja, april was de laatste en uh, nu uh, lopen we op een uh, zondag met onze zielen onder ons arm van wat, wanneer gaat. Ja, wat, wat moeten we nou doen? Ja, ja precies. Goed, uh, we gaan zo dadelijk uh, jou horen ja. en je gaat één nummer helemaal in je eentje spelen, dus dat uh, sowieso. Maar uh, voordat het zover is, voordat uh, jullie daar plaats gaan nemen, ga ik eerst nog even een stukje muziek draaien. En dan mogen jullie spelen. Um, het, het nummer wat we laten horen is van Nina Le Zo heet zij. En het is een Frans. Ja, zij heeft Franse wortels, Dat uh, vertelt ook uh, de naam. En het nummer dat heet Metamorfose. En <tie> het klinkt ook Frans. Franstalig. Le Dat was hem deze helemaal. Nina Latron. En dat is metamorfose heet het uh, nummer. Um, het is zover. Het uh, moment is daar. Want uh, we hebben nu even een uh, ander schuifje. Dus ik ben benieuwd hoe dit gaat klinken. Want normaal gesproken heb ik, heb ik iets. Uh, maar uh, op een of andere onverklaarbare reden schijnt het niet helemaal goed te werken. Dus we uh, gaan dit proberen. Dus. En uh, dat is dat Hilin samen met Casper en Jasper klaar zitten voor... Een nummer uh, wat, uh, wat ze nu gaan laten horen en bovendien, het werd mij net ingefluisterd, dat komt dus op het nieuwe album te staan van Helien. En we trappen af met 'Tough in Love. Tumbling down. Who knows why? Whispers behind. Cause she was in. Als ik zeg funk, uh, is het dan ook funk? Ja, ik weet, ja nou, dat zit er zeker in, ja. Uh, maar ik zou het meer soul noemen. Soul? Ja. Uh, wat heb jij met soul? Ja, weet ik niet. Dat, dat ben ik. <laughs> ja, ja ik, ik, ik, ik vraag het me alleen af uh, wat, het, uh, wat, het dan, uh, wat jij met soul hebt. Uh, maar uh, ben, je, uh, ben, ben je een fan van van soulmuziek? Ja, ja, ja, ja, dat is toch wel altijd waar ik weer op terugval, zomer zeg maar blues, jazz en soul, dat zijn wel de en ja, dat is natuurlijk een breed begrip, dus je kan dan ook uh, funk erbij halen, ja. absoluut, ja, pop zit er ook in, weet je, dus R&B zit erin, ja. neo soul zit erin, neo soul, ja, um, want als ik uh, dan op een gegeven moment uh, naar jou uh, uh, zit, uh, zit, ja, nu hoor ik dat dan nu toevallig uh, terug, maar um, ja is de, zit er dan hoe je dan met met, met Sol, uh, zie, hoe zit je dan naar soul te kijken thuis te kijken nou, oh ja, of te ja. luisteren hoe, hoe je het me noemen wilt hoe ik daar naar luister ja. <laughs> met een warm hart met een warm hart ja, nee, ja bijvoorbeeld de, de blues brothers die film oh dat ja, ja, weet ja. je dan, ja, die kan ik eindeloos zien hoor die ja, film ja nee precies maar dan zit ik dus gewoon Bijna te janken achter de... Gewoon naar de televisie te kijken, zeg maar. Omdat dus Aretha uh, Franklin Bijvoorbeeld, uh, ja. ja, maar ook... Weet je, al die legends zitten erin. En hoe mooi is het om, om daar... Ja, mee geassocieerd te mogen. Uh, worden Ray Charles bijvoorbeeld. Ray Charles, He? maar ook John Lee Hooker zit erin. Ja. Cap Calloway, weet je. Gewoon de hele Ramsje Band Dus uh, ja... Ja. ja, dat dat, dat dan geschat gaan Zat het er, er dan vroeger als... Uh, als een jonge Jelien daar al in? Dat je, uh, ja. dat je bijvoorbeeld... op beetje ouders zat mee te kijken... Naar, een, uh, naar die film, The Blues Brothers? Ik weet niet. Nou, nee. Nee, helemaal niet zelfs. Trouwens. Maar... Nou ja, ik ben thuis echt opgegroeid... met Madonna en Michael Jackson. <lacht> <lacht> is dat is weer totaal wat anders. Be it. Ja, ja precies. <lacht> nou ja, er zit ook zo in. weet je Dus het... Ja, ik weet niet. De, mijn liefde is uh, denk ik rond mijn twaalfde toen ik echt naar zangles ging. Toen is mijn liefde daar voor staan en ja. toen ontdekte ik de blues en toen was het scheur open en gaan. Ja, oké. Okay. <laughs> um, we gaan naar het uh, tweede nummer en die heb je vorig jaar ook gespeeld. Ja. Maar dan meer in een soort van stripped down versie. Maar dit is uh, wat uh, meer de aangeklede, dus wat meer uh, de robuuste versie. Eigenlijk ja. uh, uh, ja, het is een uh, Living Room Plus-uitvoering. Uh, hmm. Want ja. vorig jaar was het meer echt een, echt een Living Room-uitvoering. Uh, maar dit is, uh, nou, dat gaat al wel uh, richting, uh, nou, wat, uh, wat zal het zijn? Tuin. Tuin, Tuin? ja. The ja, ah, Garden Sessions. A, a, a ja, garden precies. Session, uh, <laughs> dat is misschien het volgende album. Wat, uh, wat, uh, ja, precies. Hier is uh, vanavond al meteen de uh, derde album is <laughs> meteen geboren. Uh, laat maar horen, hier is uh, Roman with the Shotgun. allemaal hierin, samen met Casper en Jasper. Swifts drift on waves of wind that spirit to higher ground. Seems like the stars have been falling down. Started a fire within. Deep in my memories, those creatures bring me joy as they gently touch the skies. In. I'd rather give in, a new experience and yet so familiar, is it a story or is it just a whisper? to play this game is it for all of is it pretending swift shift in e layers every day as they away walk the clouds How will they stay or repeat what's been done a new experience and yet so familiar is it a story or is it just To play this game, is it for real or is it pretending? Whatever, I'ma do the thing zit uh, hier gelijk meteen het beeld op te roepen bij de titel. En dat is van. Ik wil verkering, maar als je het niet doet, dan krijg je de kogel. Uh, Vriend, <laughs> zoiets. Uh, maar dat is het uh, waarschijnlijk niet helemaal, uh, denk ik, dat liedje. Want... Bijna. Bijna! Oh, het Bijna. geldt niet veel. Goed, uh, dat is het beeld wat ik uh, uh, als ik jou zou hoor uh, in, uh, in, in dit liedje. Dat is een lang beeld. Een lang beeld. Ik heb een shotgun kikkie. Nou, ja, klik, klik. Zeg vriend, verkeering neem me en anders uh, schot hagel in uh, <laughs> je. Ja. Zoiets, ja. Goed, ja, ik, ik schijn op drie te zijn. Ik heb maar één koffie op. Geen thee, ja. Dylan. Geen thee. Dus het is uh, koffie. Dus, uh, <lacht> maar goed, uh, ik zit erop te wachten dat hij zo direct reageert via YouTube, hoor. Dat, dat, uh, wat hij zit mee te kijken. Uh, goed, uh, we gaan, uh, we gaan uh, verder. En dat uh, is ook een... Nee, nog niet. Uh, nee, nee, nee, nee. Jawel, het is wel een uh, nieuw nummer. Ik, ik was even in de war, war. Uh, ja. Dat is uh, nummertje drie van het van ja, lijst. En dat drie. is Potential. En die yes. komt dus ook op uh, het uh, album uh, te staan van Hilin En ja. het album dat heet... The Living Room Sessions. Laat maar horen. Hier is Potential. My dear, time to rise, today is new Done collecting dust, waiting ain't the change The presence of your absence is significant on its own I think it's time to move on, it's time to let it go Hier Alles in wat een mooi liefdesliedje in zich heeft, uh, en uh, dat is ja, ik zie het ook weer. Ik zie je ook weer hier in beeld. Het lijkt wel alsof ik uh, een uh, ja, een, een, een wat uh, hippe vent door uh, de lucht heen zien vliegen met een grote keep ja. en met uh, op de achterkant een grote s erop. Ja, zoiets. <lacht> uh, ja, zo beetje, beetje van, uh, van nou, uh, zo'n iemand zou ik wel met. Nou ja. ja. Potential, hè? Potential, ja. Ja. potentieel. Ja, ja, dat is uh, van... van uh, er, zit, er zit nog heel wat in het vat. Z, uh, zit, uh, hè, wat mensen dan... Uh, wat in het vat... Er uh, kan nog veel meer uit, uit het vat gehaald worden. <lacht> nou ja. Ik snap je. Ja, je snapt me. In ieder geval, dat, uh, dat is het zo'n beetje. Uh, Hoe nou ja, ik het tegenaan? Mag ik wel nog wat zeggen? Want, zeg dan zeg maar. maar, ja, ja, maar ja, ja, want vertel maar iets over het nou, liedje hey. dan. Waar het over gaat dan. Uh, nou, waar dit liedje over gaat... is eigenlijk um, dat je... Vaak te horen, tenminste, nou ja, ik denk dat we dat allemaal wel een keertje hebben gehad. Dat, men, dat er iemand naar je toe komt en die geeft je een compliment. En die ah. zegt, oh jij bent echt zo goed hierin, dit kan jij. En dat je dan denkt, van, oh ja maar, <hijen> <hijen> <hijen> dat. Ja. Je, wil, je kan het niet geloven, je wil het niet geloven, maar probeer maar eens die potentieel in jouzelf te ontdekken, zeg maar. Dat is het een beetje. Dat is een beetje eigenlijk ja. de gedachte erachter. Maar 9 augustus is dus de eerste release van de eerste single. En 9 augustus is ook een release show op, uh, in, op ja, Waterpop. Waterpop? Waterpop in en, Wateringen. In Wateringen. altijd oh, dat is in de buurt van Den Haag. Ja, in de buurt ja. van Den Haag. En ja. ik mag dat festival openen. Dus uh, vind je dit nou leuk? Het is een gratis festival. Kinderen zijn ook welkom. Ja, het is kindvriendelijk. Kindvriendelijk. Ja. Um, want um, ja, je zegt er ook uh, van, van over, over dit uh, liedje. Maar hoe uh, ontstaan liedjes bij jou? Hmm. Nou, dit liedje is uh, geïnspireerd op een ander nummer van iemand anders. Ja. Um, dus ik, ik vond dat nummer qua vorm heel mooi in elkaar overgaan en in elkaar zitten. Dus ik dacht, oké, okay, maar wat nou als ik andere akkoorden pak, maar wel die opbouw gebruik? Ja. En zo is dit nummer eigenlijk ontstaan. Ja. Dus ik heb het een beetje gejat, maar ook weer niet. Ja, maar tegenwoordig uh, is het altijd een beetje bij een ander in de, ja. in de keuken kijken... en kijken wat je er zelf weer uh, ja, mee, uh, mee kan. Want dat is, dat is een beetje hoe het uh, tegenwoordig gaat. Maar dat is, ik vind dat niet erg... Nee. Zolang je er uh, natuurlijk uh, heel authentiek daarin blijft. Precies. Want dat, Zolang je, daar gaat je eigen het... teksten gebruikt, je ja. eigen akkoorden, is er in principe niks aan de hand. En volgens mij, John Mayer die heeft ook zoiets gezegd. Ja. Die pakt dan zinnetjes of woorden uit bepaalde nummers en die plakt dat dan aan elkaar en dan heeft hij weer een hit. Ja. <laughs> maar dat is jou nog niet overkomen, een hit. Uh. Nog niet. Uh, maar hoe kijk jij daar tegenaan? Uh, maak jij muziek omdat je het zelf leuk vindt of is het uh, dan toch puur bezig... Maar ik moet niet eens een keer in, uh, in, in een of andere top 40, of weet ik van wat uh, terugkomen. Nou, ik vind dat lastig. Kijk, ik, tuurlijk schrijf ik voor mezelf. Mm -hmm. um, heel erg zelfs. Maar het zou wel leuk zijn om dat dan een keer op de radio te horen. Ja. Want ik, ik schrijf het omdat ik dat niet hoor op de radio. Je bent, je bent nu op de radio. <laughs> je bent nu op de radio. En niet nee, alleen op de radio, dus, dus, mensen, maar, maar ook op uh, YouTube. Ik hoef inderdaad geen top 40 hit te zijn. Maar uh, zeg maar, Noordsea Jazz staat wel hoog op mijn lijst bijvoorbeeld. Doe dus ik het een beetje, Ja, een beetje die. Gewoon naar iets lichtere muziek. Hmm. Dus NPO, Soul, en Jazz en zo, dat soort ja. dingen. Um, we gaan uh, nu iets van jou alleen horen, want ja. uh, de beide heren uh, die uh, kunnen nu toekijken. En dat uh, is ook volgens mij een nummer wat jij de vorige keer ook nog gespeeld ja, hebt. Die vraag, ammer? dan doe ik een andere. Nee, dat maakt niet uit. Nee, ja, dat doe ik nee. een andere, is geen probleem. Uh, is dat zo? Kan ja, dat? Tuurlijk. Ja, maar ik heb net uh, aan Leon doorgegeven dat het uh, Me and, uh, and the Moon uh, gaat worden. Dus uh, dat laten we dan ook maar zo. Dus, uh, laten ja, we dat... zeker. Dat komt Ja, niet, ja nee, nee, nee, nee. Laten we gewoon een, uh, het nog een keer uh, laten horen. Hier is uh, Me and the Moon van Hylien. I can hear it, I can feel it I'm not Waiting for the sunrise, me and the moon. Ja, en dan uh, nodig ik uh, jullie weer uit om deze kant op uh, te komen. Maar ik heb uh, nog een uh, mooi nummer van Helene zelf nog uh, hier klaar liggen. En uh, dat is uh, dit uh, fijne nummer. Want uh, ooit heeft ze die geschreven over een vriendin die gemist wordt. En daarom mogen wij ook niet daaraan voorbij gaan. Dus laten we die ook uh, gewoon uh, even laten horen. Wacht even, want uh, ik moet hier even een uh, livestream zijn uh, nek omdraaien... Uh, want het geluid uh, van dat uh, kanaal staat open. Uh, en dat is uh, dit uh, nummer. En dat uh, nummer dat heet Rose. You are the flower that never stands in the shed. sun that makes that day shine bright you are the cup. Heeft uitgebracht, ik geloof. Heerling, vorig, vorig jaar? Vorig ja. jaar, in 2024 ja. heb je deze uitgebracht. Uh, uh, een heel ingetogen nummer. Nou ja, um, we weten. Ik, tenminste, ik heb het wel verteld op de radio. Um, de aanleiding is uh, van een ongeluk met hele nare afloop. Want ze heeft het ook niet meer na kunnen vertellen. Over jouw vriendin. En ja. uh, daarom heb je dit nummer geschreven. Ja, toen ik hoorde dat, uh, dat ze er niet meer was en wat er was gebeurd toen. Uh... Ja, de eerste reactie is natuurlijk huilen. Ja, en, uh, Logisch. Wow, je wereld stopt eventjes. Ja. En uh, ja, toen ben ik. Uh, die piano, de piano riep mij. Ja. Dus ik ben erachter gaan zitten. En echt met vijf minuten was het er. Ik zit me dan toch weer even te bedenken. De piano roept jou. Dat betekent ben een lichtelijk spiritueel wezen, maar dat zou dan zomaar van, van bovenaf ja. kunnen zijn. Nou, van nou, uh, uh, ga jij eens even een liedje over ja. mij schrijven? Nee, zou ja, ze voelden het ook, want ik, ik ben gaan zitten en het was af, zeg maar. Dus ja? het, het, was, het had zichzelf al geschreven, eigenlijk. Ja. En uh, ja, dat maak je niet vaak mee, zeg maar, dat een nee. nummer zichzelf schrijft. Ja. Eh. Uh. Dat vind ik ook wel een beetje spannend. Maar uh, uh, hoe komt dat dan op een gegeven moment... Uh, wat, hoe, hoe gebeurt dat? Is, uh, is dat dan ergens iets... Wat, Een stemmetje of wat dan nou ook ja, wel tegen je een, zegt? Het is een gevoel. gevoel. Het is ja. echt een gevoel. Dus dan, ja. ik zeg maar, ik, ik zat, dit was het moment. Ja, dus ik zit te huilen, te huilen, te huilen. En ja. ik, oh jeetje, wat is er aan de hand? En ja. opeens voel ik gewoon een soort van... Mijn piano staat daar, dus dat heb ik die kant op wijs. Maar voelde ik een soort van getrek of zo. Ja. Helene. Ja. Helene, kom. Ja, ja en ik ben het, dan ga ik er ook naar staren en dan blijf ik er ook naar staren. Dus ja. dan ben ik een soort van gelokt met de piano en dan ga ik zitten. Ja, en dan komt het. Uh, is dat dan ook uh, iets om een plek te geven? Dat die piano ja. dan ook uh, meteen uh, je vriend is en dan op een gegeven moment ook uh, uh, zorgt dat, uh, dat je ook die emotie die dan bij jou uh, ja. kennelijk speelt en leeft, dat je hem daarop kwijt kan. Nou, ik kan mijn emotie beter uiten door middel van muziek dan, ja. dan het te zeggen, zeg maar. Ja. Dus als, als er dan iemand mij vraagt om tijdens een uitvaart te gaan spreken, dan ga ik liever zingen, zeg dat, maar. Dat is een beetje het. Uh, ja. ja. Als je het niet in woorden kan doen, doe het dan in, in muziek, muziek in, uh, ja. en zingen. Goed, ga ik uh, weer even terug en dan gaan we weer over iets anders uh, praten. Ja. Want uh, de beide heren uh, zitten er ook weer naast. Dus uh, Jasper, want jij bent drummer van het uh, geheel. Ja. Uh, hoe ben jij met, uh, de, de, met de drums in aanraking gekomen? Met de drums in aanraking gekomen? Uh, dat was toen ik heel klein was, deed ik heel veel musicals en zo. Mm. En op een gegeven moment deed ik een musical waar een uh, live orkest bij was. En uh, ja, toen was ik met de drumster aan de praten geraakt. Dat was, ja. Toen was ik zes of zo. Zes? Uh, en zagen je ouders ook, vind ik wel een mooie, potentie in je om, uh, ja. om dat uh, te gaan, uh, gaan doen? Uh, ik denk het wel, want uh, het ja. was niet zo moeilijk om uh, aan de lessen te beginnen. En uh, hebben je, je ouders op een gegeven moment een drumstel ergens in, uh, in de zolder uh, op de zolder neergezet? Ja. Waar de kleine Jasper even lekker kon gaan? Of, uh? Ja, nou, ik had een elektrisch drumstel. Ja? En uh, daar hadden de buren last van door het contactgeluid zelfs, niet ja. eens uh, door... Uh, uh, met een koptelefoon was het ook te hard, zeg maar. Ja. En toen op een gegeven moment uh, heb ik uh, in mijn achtertuin uh, met mijn vader een studio gebouwd. Ja, ja, ja. Uh, daar, uh, uh, heeft hij een tijdje ingestaan. Ja, want uh, ik ken uh, wel eens van die verhalen van drummers die dan op een gegeven moment uh, uh, van... Whole de Love van Led Zeppelin gingen. Nou, dat was niet uh, helemaal bevorderlijk voor de, voor de mensen die beneden daar zaten. Want die gingen nee, dan met een ja, bezensteel nou, tegen het plafond aan lopen staan. Maar. Daarnaast zelfs. We hebben geen mensen onder of boven ons wonen. Maar een paar muren verder. Ja, hoe zit het uh, met uh, de gitarist Casper? Uh, uh, want uh, hebben ze daar uh, de buren iets minder last van als jij op de gitaar speelt? Of? Over het algemeen hebben ze er geen last van, maar ik moet ook wel met een tramstudent omheen wonen. En die uh, feesten heel hard, dus die kunnen het wel hebben als ik even uh, op de gitaar speel. Ja. Uh, ja, bij mij was het... begon uh, heel vroeg eigenlijk via mijn uh, ouders. Mijn vader speelde ook al uh, gitaar. En uh, ja, ik weet nog wel dat ik al gitaar wilde voordat ik eigenlijk uh, mijn handen groot genoeg waren om een uh, gitaar te kunnen spelen. Ja. Uh, ben je geïnspireerd door iemand, een gitarist? Ik denk dat het begon toch bij Jimi Hendrix uiteindelijk. Toch wel. Ja. Het is een grootheid. Ja. Dus daar is uh, jouw uh, fascinatie eigenlijk voor het uh, gitaar ontstaan. Ja, nou ja, ja. Dat, uh, het is een, uh, het is een uh, goed, uh, goed verhaal dan in, in dat opzicht. Uh, de afsluiting met jou, Jeline. Want uh, ja, um, de, de living room session, daar, daar ben je nu mee bezig. Ja. En het is bijna af. Het ja, is bijna af, ja. ja. Wat, Waar zit het er nu nog in? Uh, nou, de mix en master sowieso. Artwork. Mm. En dan uh, is het promoten. Kijk promoten. Het reviews kan krijgen. Of het misschien in de krant mag komen. Of, uh, ja. Het zou leuk zijn om na de zomer ook uh, echt optredens te gaan doen. Ja. Nou, Wateringen is in ieder ja, geval één. Is, het is een hele goede binnenkomer in ieder geval. Dus mm. dat, daar ben ik blij mee. Maar waar ik nu een beetje tegen aanloop in de promotie ervan... is dat... Het oude werk is niet meer representatief voor, voor het, het nieuwe, nieuwe werk. werk. Oh. Dus zalen die durven het niet zo goed aan om mij te boeken. Festival, hetzelfde verhaal. Dus ik hoop dat met het nieuwe album dat ze ook gewoon doorgaan hebben van hé, hey, maar dit moeten we hebben. En die show in Wateringen is dan wel een goede binnenkomer. Ja, ja. Oh, ja. dan kan je daar in ieder geval laten zien van uh, wat ja. je uh, in huis hebt. Um, nog even voor de mensen. Waar kunnen ze jou vinden op het Wereldwijde Web? Helienmusic.com. Dat is met één L. Hoeveel ja. lang? <laughs> Helien! Uh, en uh, ja, Helien Music. Daar, daar vind je me altijd. Ja, En alles uh, wat je op die website tegenkomt... daar uh, vind je ook de socials. En ja, nummeren. is ook allemaal Helien Music. Dus ja. dat, uh, Lekker makkelijk, op. in ieder geval. <laughs> um, ik dank jullie... alle drie voor de, voor de komst... en de bijdrage die jullie geleverd hebben. Dus. Uh, uh, en dan uh, ga ik uh, dit uur langs mijn hand een beetje afsluiten. En uh, dan kunnen de, de videojongens kunnen dan weer aan de gang. Want ik weet dat hij nu toch mee zit te kijken en mee zit te luisteren. De, de, de man uh, waar het om gaat straks in het uh, volgende uur. En dat is een van de onderdelen van uh, Low RX. Ja, uh, en op zo'n avond als deze, normaal gesproken draai ik hem meestal uh, in een uh, Formule 1 weekend. Maar het is nu, geloof ik, uh, in uh, korte tijdsbestek dat ik hem weer laat horen. En dat is deze van Low Addicts Hide and Seek. De Paul Hazendonk remix. Tot aan het eind van dit tweede uur.